11 Uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationaal Monument op de Dam. Het was voor het eerst dat Willem Alexander als staatshoofd bij de dodenherdenking betrokken was. Op de Dam was het drukker dan andere jaren. Al vroeg in de middag stonden daar mensen om de nieuwe koning en koningin te zien bij hun eerste officiële optreden sinds de inhuldiging. Prinses Beatrix was niet bij de dodenherdenking. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daarvoor geen reden gegeven. Het is morgen wel bij het bevrijdingsconcert op de Amstel. Bij de dodenherdenking in Vorden is het merendeel van de aanwezigen... langs de Duitse graven gelopen. Wethouder Sezing en de voorzitter van het comité 4 en 5 mei... liepen niet langs de Duitse graven. In Voorde was het voor het tweede jaar op rij veel discussie over het herdenken van de gevallen Duitse militairen. De gemeente Bronkhorst, waar Voorde onder valt, schrapte de herdenking uit vrees voor een aangekondigde demonstratie van antifascisten. De belangrijkste literaire prijs in Vlaanderen, de Gouden Boekuil, is in Gent uitgereikt aan Oek de Jong voor zijn boek Pier en Oceaan. Jong krijgt een bedrag van 25.000 euro en een kunstwerk. Volgens de vakjury is het een roman die alle zintuigen prikkelt. De Vlaamse lezersjury vond Dit zijn de namen van Tommy Wieringa... de beste Nederlandstalige roman van dit jaar. Ook de Jong maakt in Nederland kans op de Libris Literatuurprijs... en die wordt maandag uitgereikt. De Spaanse politie heeft een marihuana-netwerk opgerold dat drugs vervoerde tussen Spanje en Nederland. Bij Malaga, in het zuiden van Spanje, zijn 15 plantages ontdekt. In totaal zijn 21 mensen opgepakt, vooral Nederlanders. Ook zijn veertien dure auto's in beslag genomen en is beslag gelegd op 23 huizen. De verdachten sturen vrachtwagens met materiaal naar Spanje om kassen te bouwen en hennep te telen.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 In Afghanistan zijn vijf Amerikaanse militairen om het leven gekomen door een bermbom. De vijf reden in een van de gevaarlijkste districten van de provincie Kandahar toen de bom ontplofte. De aanslag is vermoedelijk het werk van de Taliban. Vorige week kondigde de Taliban een voorjaarsoffensief aan tegen de internationale troepenmacht in Afghanistan. Bij de Italiaanse stad Bologna heeft een tornado veel schade veroorzaakt. Er zijn tien gewonden. De wervelwind raasde over verschillende dorpen. Wegen en sporen zijn urenlang geblokkeerd geweest door omgevallen bomen. De gouverneur van de regio heeft de regering gevraagd... om de noodtoestand uit te roepen. Het weer. Morgen, bevrijdingsdag, eerst bewolkt. Later geregeld zon blijft droog. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Aan zeekans op nevel. Maandag en dinsdag blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Er zijn 36 wilde katachtigen in de wereld.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan? Gute nacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Steve Austin houdt de vrijheidslezing in Amsterdam. En dan zijn er nog de vrijheidslezing van Halina Rijn in Amstelveen... en van stripkenner Joost Polman in Haarlem. Het lijkt wel alsof elke gemeente dit jaar... zijn eigen vrijheidslezing organiseert. Ik denk dat alle opgesloten illegalen... toch vooral uitkijken naar de vrijheidslezing van Fred Teven. Goedenavond en welkom bij de zaterdagaflevering van Het Oog. Met in dit uur uiteraard veel aandacht voor de herdenking van de 4e en de viering van de 5e mei. De muziekkeuze staat vanavond in het teken van de bevrijdingsfestivals. die morgen in het hele land worden gehouden. U hoort de keuze van Ilke van der Linden, bedenker van het oudste festival Bevrijdingspop in Haarlem. Niek van der Sprong, producent van het grote festival in Overijssel. Hadwig Minis, die morgen optreedt op het westen gasfabriekterrein in Amsterdam. En van Ernst heers Ballin, die zoals gezegd de vrijheidslezing in Utrecht houdt. Verder, de Libanese Hezbollah-beweging... speelt een steeds grotere rol in de burgeroorlog in Syrië. Moet het westen zich zorgen gaan maken. In het Museum of Modern Art in New York doen ze het al. Kunstrondleidingen voor Alzheimer-patiënten. Het Van Abbe Museum in Eindhoven gaat dat voorbeeld volgen. Helpt het? en maakt het uit welke kunst je toont. Wat is de overeenkomst tussen de 82-jarige miljardair... en investeerder Warren Buffett en een popster? Dat om vijf voor twaalf. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 4 mei. Zij de majesteit de koning. En hare majesteit de koningin. Willem-Alexander heeft het vaker gedaan, de kans leggen... namens alle Nederlanders, jarenlang met zijn moeder. Die is er vandaag niet bij, na haar troonsafstand... Maxima was er altijd wel bij op 4 mei... maar het is voor haar de eerste keer dat ze als koningin de krans legt. Tijdens de nationale herdenking... herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Alle burgers en militairen... in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld... zijn omgekomen of vermoord. Ook mijn zoon besloot te dienen. Wat was ik trots... Hij sneuvelde voor een ander volk in een ander land. Vijf jaar en zestien dagen geleden. Vier bij. Ik lig in bed, maar kan niet slapen. Beelden flitsen door mijn hoofd. Foto's die ik zag op tentoonstellingen. Kransen onder monumenten. Een man tegen een muur. Zijn ogen gesloten in gebed. Ik knip mijn nachtlampje aan en kijk om me heen. Mijn laptop, mijn volle kledingkast, ik schaam er opeens voor. Mijn heftigste herinneringen zijn die van een ander. Want niet vanuit het ik en het zij, maar vanuit het wij ontstaan de goede dingen. Fragmenten van de herdenking vanavond op de Dam in Amsterdam. Was er nog meer nieuws? Ja, de brief van staatssecretaris Wekers... met meer uitleg over de toeslagenfraude door Bulgaren... lijkt nog niet bevredigend genoeg. In zijn brief stelt Wekers dat hij pas sinds anderhalve week op de hoogte was. Bij de oppositiepartijen fronsen ze de wenkbrauwen. Dat betekent in ieder geval dat hij totaal geen regie heeft, dat hij passief is. Hoe kan het nou dat iedereen dit blijkbaar wist, behalve de verantwoordelijke staatssecretaris Wekers? Dat vind ik toch heel opmerkelijk. Tot verbazing van de oppositie staat in de brief ook dat er nog veel meer zaken spelen. 280 in totaal. Om hoeveel geld gaat dit nou? Is dit nou alles? Wist de staatssecretaris dat het er zoveel waren? België is aan een ramp ontsnapt. Een goederentrein met chemicaliën ontspoorde net buiten het plaatsje Schedebellen. Het was een echt inferno vannacht. Rond twee uur raakte vlakbij het station van Schellebellen... een goederentrein met tankwagens geladen met chemische stoffen van het spoor. Daarbij kantelden een aantal wagons die bijna onmiddellijk vuur vatten. Getuigen spreken van ontploffingen en huizenhoge vlammen. Wel hier ook een uh, grote vlammen. Hè. Met 100, 100 meter zo, denk ik. Dat is echt waar. Het hondelijke ontploffingen, dat heb ik wel gezien als blijkt dat de trein chemicaliën vervoert slaat de politie groot alarm aandacht, aandacht. iedereen zich onmiddellijk naar binnen te begeven en de en deuren te houden het mag een wonder worden genoemd dat er slechts één dode is te betreuren maar klein leed was er voldoende ik heb schrijnende kinderen gezien die een communiekleedje niet konden halen bij hen thuis. Dus we hebben echt politiemensen meegestuurd met die familie. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En we blijven even in België bij correspondent Joris van Poppel in Brussel. Want is er laatste nieuws, Joris? Nou, dit gaat niet helemaal goed, geloof ik. Joris van Poppel, kun je me verstaan? Ja, gaat het nu wel beter? Iets langzamer dan normaal, maar het, het gaat wel beter. Is er laatste nieuws over het treinongeluk? Dan kan ik misschien vertellen, hopelijk dat jullie dat verstaan, over de burgemeester die ik net heb geïnterviewd. Die heeft uitgelegd hoe, hoe het kan dat de rampenbestrijding zo gefaald heeft. Omdat deze ochtend werd er gezegd, er zijn nog geen gewonden. En er is ook eigenlijk geen gevaar. Behalve een, een klein beetje uh, vervuiling, een, een klein beetje gif in het riool. Maar dat kan geen kwaad. Nou ja, smiddags bleek dat, dat gif, uh, die gifdampen, die kwamen door de putdeksels. Bij mensen door wc's kwamen ze in huis terecht. En moesten er wel 18 mensen naar het ziekenhuis uh, worden gebracht. De burgemeester die zegt... ja. Het, het, het, bij de rampenbestrijding, we zijn op een bepaald moment de riools schoon gaan spuiten. En toen is er beneden in, de, in het dorp aan de, aan de Schelde. Uh, daar is het, het gas naar buiten gekomen toen we boven aan het schoonmaken waren door de hoge druk. Nou ja, ik vroeg hem natuurlijk: een falen van de rampenbestrijding kan dat? Hij zegt: nee, nee, nee, dit hadden we echt niet, niet, niet kunnen voorzien. Het resultaat is wel: 18 mensen in het ziekenhuis, mensen die deze ochtend nog dachten dat ze veilig waren. En denk je dat gesproken kan worden van falend gezag? Ja, dat vind ik. Dat vinden de Vlaamse journalisten uh, om mij heen. Uh, deze gouverneur uh, van de provincie Oost-Vlaanderen... die is ook nog niet ervaren, zit pas een half jaar op post... was daarvoor... Uh, uh, betrokken bij het uh, festival van Vlaanderen. Organiseerde operas mee bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk iets heel anders dan, uh, dan rampenbestrijding. En je merkt ook dat hij de, deze ochtend dingen zei waar hij later weer op terug moest komen. Er was bijvoorbeeld ook sprake van twee doden vanmiddag opeens. Dat bleek er weer één te zijn. Het, het, het, de gevaargezone is, is uitgebreid. Mensen wisten niet wat, wat ze moesten doen. Het was geen duidelijke, geen duidelijke communicatie natuurlijk. Dat liep daar vanmiddag niet goed. Wat gaat er morgen nog uh, gebeuren in Oost-Vlaanderen? Nou, ze gaan huis per huis af met meetapparatuur om te kijken of, ze, of er nog gevaarlijk gas is in die huizen. Dat is geurloos, kleurloos gas, wat wel erg giftig is. Ja, als een huis wordt vrijgegeven, als het goedgekeurd is, dan mogen de mensen weer naar binnen. Je sprak vanavond mensen ja, die wel in angst zitten over kleine zaken. De communicleren gingen net al over. Maar bijvoorbeeld ook mensen die hun honden hebben achtergelaten en niet maar alleen maar kunnen hopen dat die beesten nog leven natuurlijk. Dus morgen, spannende dag in, in Wetteren, Schellebelle. Joris van Poppel in Brussel was dat. Morgen vieren we dus de bevrijding... met heel veel vrijheidslezingen en vrijheidscolleges... maar vooral met heel veel muziek. En daar nemen we vanavond in het oog alvast een voorschot op. Allereerst gaan we naar Zwolle... waar op terrein de Wezenlanden... altijd een van de grootste bevrijdingsfestivals van Nederland wordt gevierd. En de producent van dat festival is Niek van der Sprong. Voor de hoeveelste keer bent u daarbij betrokken, meneer van der Sprong? Voor de 23ste keer. Bent u al op het terrein nu? Of, uh, ja, ja, ja, we zitten nog We uh, net eventjes uh, andere ronden gedaan. En uh, alles doet het, dus we zijn in afwachting voor morgen. Jullie zijn uh, samen met Haarlem het grootste bevrijdingsfestival van het land. Uh, wat verklaart de populariteit van Zwolle? Uh, nou ja, een goed programma, goede sfeer en uh, veel oog voor het uh, thema elk jaar. En uh, ja, dat samen denk ik dat het... Uh, we hebben een fantastisch park, dus uh, ja, dat, dat maakt het goed. En welke plaats mogen we voor u draaien? Uh, Barry McGuire, The Evil Destruction. Protestmuziek? Ja. Jaren zestig? Zeker. Succes morgen. Dankjewel. The eastern world, it is exploding.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 Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating, I'm sitting here just contemplating, I can't twist the truth, it knows no regulation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 drum ...opstreden lied uit de jaren 60, P.F. Sloan schreef en produceerde het Barry Maguire... ...Zong the Eve of Destruction. En we draaiden het op verzoek van Niek van der Sprong... ...van het bevrijdingsfestival in Overijssel. In de nacht van donderdag op vrijdag... ...heeft Israël een aanval uitgevoerd op een wapencomfort in Syrië. Volgens Israël ging het om een lading raketten... ...die bestemd waren voor de Libanese Hezbollah-beweging. In Beirut, midden-oosten-correspondent Sander van Hoorn... Goedenavond. Goedenavond. Israël is beducht voor uh, de toenemende rol van Hezbollah in Syrië, kennelijk? Nou, dat niet zozeer. Nee, ze zijn uh, meer bang dat uh, in de chaos die daar is... Uh, Hezbollah bepaalde wapens in handen krijgt... die het speelveld voor Israël zouden veranderen. En dat zouden chemische wapens kunnen zijn. Nou ja, daar is hier geen sprake van, zegt Israël. Dat zouden lange afstandsraketten kunnen zijn. Die heeft Hezbollah al wel. Maar uh, als ze nog geavanceerder zijn bijvoorbeeld... dan zou dat ook uh, de, de situatie kunnen veranderen. Maar in dit geval lijkt het toch meer te gaan om uh, luchtdoelraketten. Dus uh, waarmee je vliegtuigen bijvoorbeeld uit de lucht kunt schieten. Nou ja, uh, de afgelopen week uh, vlogen ze hier af en aan uh, boven Beirut... waar ik dan zit. En uh, inderdaad, na een paar dagen bleek dat ze uh, zo'n convoy in de gaten hielden... en dat uiteindelijk gebombardeerd hebben met dat soort wapens erin... die dus het voor Israël moeilijk zouden maken... om hierboven uh, Libanon ongestoord rond te vliegen. Hezbollah staat bekend als uh, vriend van president Assad van Syrië. Spelen ja. ze een rol in die burgeroorlog? Of, of ziet ja. Israël spoken? Nee, dat, dat, dat uh, zien ze zeker niet. En dat hoor je ook van de oppositie. En uh, off the record ook van, van Hezbollah zelf. Uh, kijk, in het begin... Ik denk dat die rol van Hezbollah een paar stadia doorlopen heeft. In het begin was het vooral advies. Uh, want Hezbollah heeft natuurlijk een andere ervaring... dan het Libanese leger. In die oorlogen met Israël... zijn zij gewend om een soort van guerrillaoorlog oorlog te voeren... wat die burgeroorlog in Syrië is. En het Syrische leger is toch veel meer gewoon een klassiek leger. Jij hebt een tank, ik heb een tank. En we gaan op elkaar schieten. En uh, Daarna zag je dat de rol van Hezbollah wat uitgebreid werd. Scherpschutters hoorde je veel verhalen over. Maar nu zijn ze fysiek aan het vechten op de grond. Ook alweer omdat die mannen van Hezbollah dus meer ervaring hebben... in het soort oorlog wat in Syrië gevoerd wordt. Zie je bij jou in Libanon ook iets van versterkte activiteit van de Hezbollah? Nee, want dat is iets wat een soort publiek geheim is. Dus het, het, het wordt um, verborgen gehouden. De situatie ligt, zoals je weet, heel precair in Libanon... met al die bevolkingsgroepen, met die grote hoeveelheid Syriërs hier. Dus dat, dat kan zomaar ontploffen. En uh, Hezbollah speelt dat wel slim. Die proberen dat niet al te openlijk te doen. Dus er gaan bijvoorbeeld mannen dood in Syrië, Hezbollah-strijders... en die worden in Libanon begraven. En ik, ik ben uh, van de week twee keer in de BK-vallei geweest... Uh, door wat Sjaïtische do dorpen gereden en dan zie je die begrafenis ook. Maar dat is voor, voor uh, Hezbollah-begrippen dan een hele ingetogen begrafenis. Dus niet grote foto's van de martelaar in kwestie, uh, geen, geen grote groepen mensen op straat, uh, allemaal ja, redelijk low-key in verhouding, omdat ze dus niet willen dat de andere groepen in Libanon daar al te veel aanstoot aan nemen. Uh, gesteld dat uh, Syrië inderdaad uh, anti uh, raketraketten of anti-vliegtuigraketten zou Leveren. Waar komen die wapens dan vandaan? Ja, die kunnen uit het arsenaal van Syrië komen. En dat betekent dat het veelal van Russische makelij is. Ze kunnen ook vanuit Iran via Syrië aan Hezbollah geleverd worden. Er zijn verschillende kanalen natuurlijk waar langs Hezbollah bewapend kan worden. President Obama heeft zich deze week weer bezorgd uitgelaten over Syrië de mogelijkheid geopperd dat hij wapens gaat leveren... aan de opstandelingen tegen president Assad... had het ja. weer over een rode lijn die niet mag worden overschreden. Ja. Gaat het dan ook om deze kant van de zaak... of vooral om het vermoeden dat er chemische wapens zijn? Nou, dat, ja, weet je, het is een combinatie. En eh, volgens mij is, is de, de olifant in de Kamer Israël in dit geval. Want, want de verkeerde handen, ja, het hangt er maar vanaf wie het vraagt. En eh, de veiligheid van Israël speelt in de calculatie van de Amerikanen... toch ook nog wel een grote rol. Want stel dat inderdaad die eh, geavanceerde wapens of luchtdoelraketten... aan de rebellen geleverd eh, worden. Nou, die zullen daar dan eh, zeker gebruik van maken... om Syrische mix uit de lucht te schieten. Maar ja, op het moment dat er een Israëlische F-16 overkomt vliegen... zullen ze ook niet altijd veel problemen hebben om daarop te schieten. En dat is natuurlijk iets waar de Amerikanen wel rekening mee houden. En ja, uiteindelijk denk ik dat die afweging, dus die angst bij de Amerikanen om uh, wapens in de verkeerde handen zien, uh, te, zi te zien vallen, dat, dat die angst nog niet weggenomen is. En ik, ik denk, nou ja, men wordt, wordt wel gezegd, die deur die heeft Obama nu op een kier gezet, maar hij is nog verre van Wagenwijd open. En dat weten... Uh, de Syrische uh, verzet, die, die weten dat natuurlijk ook. Dus de, je zag ook niet dat er meteen een, een luid applaus uh, opsteeg... En, en laat die wapens maar komen. Nee, voorzichtigheid toe, wat dat betreft. Uh, hier was aanvankelijk uh, de, de berichtgeving steeds... van de rebellen tegen Assad rukken op. Je, ja. je hoor, hoort nou toch steeds dingen ook van... Uh, Assads positie wordt eigenlijk sterker. Bijvoorbeeld door steun van de Hezbollah uit Libanon. Is het vertrouwen in een spoedig geval ja. van Assad... een beetje aan het verdwijnen? Ik denk dat uh, iedereen die zich een beetje erin verdiept... dat vertrouwen sowieso niet had. Maar dat lijkt nu inderdaad een soort kentering te zijn. Maar ja, in een oorlog van twee jaar... dus hoe blijvend deze kentering is, dat, dat, dat weet je niet. En het, het, het is ook wel in gebieden waar Assad heel erg veel waarde aan hecht. He, dus de grote steden, uh, Damascus, Homs, Hama en de kustregio... waar heel veel alawieten wonen. De, uh, de secte van de islam waar uh, Assad toe behoort. En daar zie je dus ook die twee bloedbaden van de afgelopen twee dagen zoals die gerapporteerd worden door de oppositie. Dat is dus in de gebieden waar Assad heel erg uh, voor wil vechten. En dat, dat is dus ook uh, het gebied waar Hezbollah uh, gesignaleerd wordt. En ik, ik sprak met, met uh, verzetstrijders die uh, dan hier overnachten... om het maar een beetje zo uit te drukken, in, in Libanon. En die zeggen dat Hezbollah in die gevechten ook echt wel het verschil maakte... door de gedrevenheid, maar de ook door de training die ze hebben in dit soort... Uh, guerilla-achtige stadsoorlogen, dat ze dus gewoon echt op sommige plekken... het verschil maken en de oppositie een zware slag weten toe te brengen. Ik dank je wel voor de toelichting. Sander van Hoorn in Beirut. Ernst, hier is is twee keer minister van Justitie geweest... en minister van Binnenlandse Zaken... en houdt morgen de meest prestigieuze van alle vrijheidslezingen, namelijk die in de Domkerk in Utrecht. Goedenavond, meneer Heerspalin. Goedenavond. Uh, u heeft vaker dit soort lezingen over vrijheid en de rechtsstaat... en de bevrijding gehouden. U heeft ook een persoonlijke band hè, met de, deze dagen, 4 en 5 mei. Ja, zeker op allerlei uh, manieren. En uh, daar, uh, dat, de herinnering daaraan uh, komt natuurlijk ook uh, weer boven... toen ik uh, vanavond op de Dam uh, de herdenking uh, meemaakte... Uh, gedaagd gaan uit naar uh, uh, de herdenkingen die ik vroeger met mijn uh, vader meemaakte in uh, Amsterdam. Uh, hij was zelf een van de overlevenden van uh, de jodenvervolging. En uh, dat heeft uh, natuurlijk ook mijn, uh, uh, mijn jeugd uh, uh, getekend. En tegelijkertijd uh, daarom ook uh, een scherp bewustzijn wat vrede en vrijheid en recht betekenen. Hoe brengt u deze dagen verder door, behalve dus naar de Dam vanavond en morgen naar Utrecht? Uh, want uh, morgenochtend houd ik de 5 mei lezing. En dan uh, is er, zijn er vanmiddags nog uh, wat gesprekken naar aanleiding daarvan. En uh, uh, s'avonds is er uh, het uh, concert op de Amstel. En daar ben ik dan ook weer bij. En dat, uh, ik weet hoe mooi dat is. We hebben ook u gevraagd welke plaat mogen we voor, voor u draaien. Een plaat die te maken heeft met dat bevrijdingsgevoel. Uh, waarop is uw keus gevallen? Ik heb uh, gevraagd, ik hoop dat u die heeft. Van Wende een, een, een lied te laten horen dat bekend is geworden in de uitvoering van Ramses Shafi. Laat me Vivre. Het is deels Frans, deels Nederlands. En Wende treedt ook morgen op in de, bij de viering van 5 mei van Bevrijdingsdag in de Domkerk waar ik spreek. En dat leek me om allerlei redenen heel toepasselijk om haar te horen. Ik heb goed nieuws. We hebben het gevonden, meneer Jesperling.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 Qua dit Père Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit de propos. Voorlopig blijf ik nog jou zang, jouw zwarte schaap, je trouwe vent. Ik blijf nog lang en lief nog langer.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 Wende, Wende Snijder met haar aangrijpende versie van Laat, Ze treedt morgen dus samen met Ernst Hisbalin op in de Domkerk in Utrecht. Morgen bij de verschillende bevrijdingsfestivals in het land brandt ook het Vredesvuur. Vannacht wordt het aangestoken door de musicalcast van Soldaat van Oranje en door. Ilko van der Linden. Hij organiseerde het allereerste bevrijdingsfestival van Nederland, namelijk Bevrijdingspop in Haarlem. En hij is tegenwoordig de man achter de vredesbeweging Masterpiece. Eerder op de avond sprak ik met Ilko van der Linden. En mijn eerste vraag was of het een eer is om dat vredesvuur te mogen aansteken. Ja, dat is het zeker. Dat is het absoluut. Het was tot nu toe geloof ik alleen maar door ministers uitgevoerd en uh, formale verzetsstrijders, dus. Uh, ja, als ze dan een keer nu de jonge generatie aan, de, aan bod laten. Ja, echt hartstikke leuk. Waardoor, leuk. waardoor is de keus op uw gevallen? Hebben ze het uitgelegd? Nou, ten eerste heb ik 15 jaar aan al die bevrijdingsfestivals gewerkt. Er komen nu een miljoen mensen op af. Dus het is het grootste thematische evenement zelfs van heel Europa geworden. En... Um, ja, en daarna ook Dance for Life gedaan en nu uh, Masterpiece... wat uh, razendsnel over de wereld gaat. Er zijn er ongeveer 30 landen al bij betrokken, duizenden mensen. En uh, ja, het zijn toch allemaal projecten die uh, mensen vandaag de dag... nog bij dat soort thema's betrekken. En uh, nou ja, dat wordt hier blijkbaar heel erg gewaardeerd. Wat is Masterpiece precies? Want iedereen zal nu weten wat Bevrijdingspop is. Maar wat houdt Masterpiece precies in? Nou, het is een uh, nieuwe internationale campagne... om uh, zoveel mogelijk uh, jongeren en artiesten uh, te betrekken... bij het uh, terugdringen van gewapende conflicten. En we hebben ons uh, tot doel gesteld om over een aantal jaren... niet alleen een van de meest populaire doelen te zijn... Uh, social causes, maar ook uh, een half miljoen nieuwe peacebuilders... geworven te hebben over de wereld. En uh, nou, we zijn lekker op weg. En wat we willen, dat, uh, eh, dat muziek en cultuur, evenementen... Uh, dialoog gebruiken om opponenten bij elkaar te brengen... en daardoor uh, zoveel mogelijk bij te dragen aan het uh, voorkomen van conflicten. Is het niet een beetje naïef en idealistisch? Nou, heerlijk toch? Wat maakt het uit? En, uh, je moet, uh, dat, dat zeiden ze ook toen ik begon aan uh, Bevrijdingspop. Toen zei ik, nou, over een aantal jaar wordt dit het grootste evenement van Nederland. Toen ging er ook wel een wenkbrauw omhoog en nu komen er 1 miljoen mensen... En toen ik aan het begin van deze verlies zei van... nou, dat gaan we over de hele wereld. En dan gaan honderdduizenden mensen dansen. En ze halen miljoenen op voor de aidsbestrijding. Ging er weer een wenkbrauw omhoog. En, en die gaat nu weer omhoog. Maar ondertussen zitten we al uh, in vijftig landen. En uh, doen er al duizenden mensen mee. En is het zelfs net vorige week door de VN uitgeroepen... tot de snelst groeiende social calls op Facebook... met 2000 nieuwe likes per dag. En, uh, en, ja, en we zien dat het werkt. We hebben laatst in... Uh, Sierra Leone ook meegemaakt dat uh, twee stammen op elkaar afgingen om een rekening te vereffenen. En uh, toen heeft de lokale Masterpiece uh, groep. Uh, ja, die is in een busje gesprongen, daar naartoe gegaan. Heeft er de hele nacht tussen gestaan, onderhandeld met de chiefs, met de moeders, met de politie. En kon de volgende ochtend een uh, vredesakkoord sluiten. En ja, dat zijn wel de momenten. Ik denk, kijk, daar doen we het voor: dat, uh, dat mensen uh, zelf ter plekke leiderschap hebben. En, en ook de instrumenten hebben en de inspiratie om, uh, ja, om te zorgen dat je er op tijd bij bent en dat voorkomt. En wat uh, voor muziek draaiden ze voor die stamhoofden in uh, Sierra Leone? <laughs> nou, nu wordt er dus een, een heel traject uitgezet met, uh, met concerten en, en artiesten die van beide kanten bij elkaar komen. En uh, dus in dit geval toen midden in die nacht uh, toen was er bepaald niet, uh, uh, was er geen muziek. Maar, uh, maar nu wel. Er worden dan vervolgens, ja, ik bedoel, dan moet je er hele trajecten achteraan bouwen. En maar dat doen we ook in, in Bangladesh zitten we nu, in Irak, in Pakistan, Afghanistan, in Oekanda, Kenia. Soms worden de Masterpiece groepen ook door voormalige kindsoldaten uh, gerund. Die nou ja ook, ook vaak zeggen van nou, ik ben blij dat ik niet meer hoef te hebben over uh, hoe het ging. Maar juist nu kan bouwen aan waar ik naartoe wil. En. Uh, ja, dat, uh, en, en, en volgend jaar op uh, 21 september uh, 2014 gaan we ook een heel groot internationaal vredesconcert organiseren in, uh, in Istanbul. En waarschijnlijk in 50 landen tegelijkertijd. En, uh, en, ja, en zo, zo groeit deze movement en uh, ja, zo is dat met, uh, met de 5 mei ook gegaan. Het uh, klinkt ook een beetje bedrijfslevenachtig zoals u praat, van doelen en trajecten en social causes. Is het ook een hm. grote marketingoperatie dit? Nou, als je het, ten eerste moet het, het moet ook gewoon professioneel. Het moet goed. Het moet niet een of andere echo van de 60's zijn. En, um, en het is ook belangrijk dat uh, naast artiesten en, en jongeren... ook bedrijven worden uitgenodigd om hier aan mee te doen. Want als er uh, conflicten zijn, uh, als er geen stabiliteit is... dan het eerste wat er gebeurt is... Dus dat niemand gaat meer investeren, niemand gaat nog verder studeren... Uh, bedrijven gaan, gaan niet meer verder groeien. En als de economie instort, dan, ja, dan zie je bijvoorbeeld... wat er nu in Egypte aan de hand is, dan, uh, ja, dan ga je, ga je, ga je bergafwaarts. En het is zo belangrijk dat bedrijven snappen... dat, uh, ja, dat, dat stabiliteit een, een, een voorwaarde is om... Uh, ja, om, om, om succesvol te zijn. En als ze niet succesvol zijn, dan zijn de zwakkeren in de samenleving ook het eerst geraakt. U heeft ook een brief aan de nieuwe koning Willem-Alexander geschreven. Wat moet hij snappen? Ja. Nou, die had, hij had een paar maanden geleden gezegd: van uh, nou, misschien moet die 5 mei-viering uh, anders worden gedaan. En nou, toen heb ik hem ook geschreven. Van, nou, okay, er zijn een heleboel instituten in Nederland... die wel een frisse wind kunnen gebruiken. Maar 5 mei, dat hebben we gelukkig uh, zelf al geregeld. In de afgelopen jaren is dat, uh, heeft dat een, helemaal een nieuwe invulling gekregen. Zijn duizenden mensen nemen er vrije dagen voor op. en Met, met kunstprojecten en rappers en songs... Uh, zijn we heel goed in staat om, om, uh, om dat thema onder woorden te brengen. Uh, Amnesty, War Child, iedereen haalt hier heel veel ladingen... nieuwe vrijwilligers vandaan. Dus dat heeft al helemaal... Ja, dat, dat zit in de harten van de, van, de, van de jonge generatie, dus dat hoeft niet meer vernieuwd te worden. Dus ik zei, nou, dat kun je natuurlijk wel verder nog ondersteunen. En, um, en dan heb je naast 30 april uh, die, die, die tweede ja, verbindende dag. En toen heb ik hem ook maar gelijk verteld, en daar komt er nog één aan. En dat is de Internationale Dag van de Vrede. Op dit moment kent bijna niemand dat nog, maar um, ja, dat gaat gewoon in de komende jaren veranderen... En um, en daar gaat uh, ja, Masterpiece met al zijn clubs en partners Keihard uh, voor aan het werk. 21 september. Yes, dat is uh, de Internationale Dag van de Vrede. Internationaal, ja. Uh, we hebben uh, de hele muziek uh, vanavond in Met het Oog op Morgen. Het teken van de herdenking van vandaag en de Bevrijdingsdag morgen gesteld. Welke muziek uh, vindt u, meneer Van der Linden, het best bij deze dagen passen? Nou, ik. Uh, ik, ik... Ik ga dan voor uh, Something Inside So Strong van Labisivre. Dat is een nummer wat mij heel erg raakt. En uh, Labisivre was een van de eerste uh, artiesten die een song schreef tegen apartheid. En Mandela hemzelf geeft ook aan van nou... we waren nooit zo succesvol geweest in het onderuithalen van apartheid... als niet over de hele wereld muzikanten songs waren gaan schrijven over... Uh, ja, over apartheid en, en het belang om dat te bestrijden. Als er niet concerten in Wembley waren geweest... als niet overal dit soort gasties uh, aan de deur gingen uh, kloppen... om handtekeningen voor mij op te halen. En uh, ja, voor mij is dat al, ja, al, al 35 jaar een, een bron van inspiratie. Ook om bevrijdingspop en Dance for Life en nu Masterpiece te doen. En Mandela zegt ook, hè, we kunnen powerful zijn beyond measure. En, uh, nou, dat, uh, en, en, en, en dat, dat willen we vooral ook... Uh, we gaan Labisi draaien. Dank voor het gesprek, Eelco van der Linden. En succes met het aansteken van het vredesvuur. Dankjewel. The higher you build your barriers The taller I become The further you take my rights and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 La de keus van het breinachterbevrijdingspop... Ilko van der Linden. Alzheimer-patiënten worden vanaf komende week... op speciale rondleidingen geleid door het Van Abbe Museum in Eindhoven. En ook het Stedelijk Museum in Amsterdam doet mee aan dit experiment. Het idee komt uit New York, maar inmiddels worden al in 95 musea... in de wereld zulke Alzheimer-rondleidingen gehouden. Ik ga erover praten met Neukenbouwer van het Van Abbe Museum in Eindhoven. en met neuroloog Henry Wijnstein. van het VUMC en het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis in Amsterdam. Ik begin bij meneer Neukenbouwer. Goedenavond. Goedenavond. Waar, waar komt dit idee vandaan? Dat is een fascinerend idee, vind ik het. Ja, dat, uh, het idee is eigenlijk op twee plekken tegelijk ontstaan. Um, het MoMA in New York is in 2006 begonnen dit soort rondleiding te geven. In januari 2007 uh, was in Duitsland het Leenbroek Museum in Dijsburg de eerste. En waarom is men hiermee bego be begonnen? Uh, omdat Alzheimer een groeiend probleem in de maatschappij is. Het is nu in Nederland het geval dat ongeveer 1 uh, op de 5 mensen... al te maken heeft met Alzheimer. Ongeveer een kwart miljoen mensen heeft de ziekte en uh, dit gaat groeien. En het probleem is, er zijn uh, niet voldoende aanbiedingen, programma's voor mensen met Alzheimer of andere vormen van dementie. En daar kunnen musea een belangrijke rol spelen. U heeft hier aanvankelijk in uh, Duitsland, in Bielefeld ervaring mee opgedaan. Nu uh, betrokken erbij bij het Van Abemuseum. Wat beschrijf het is, wat is er anders aan een rondleiding voor Alzheimer-patiënten dan aan een andere rondleiding? Nou, in principe is het uh, een rondleiding zoals elke andere rondleiding ook. Daar gaat het om kunst te bekijken en ideeën uit te wisselen. Maar bij um, Alzheimer-rondleiding um, houden we rekening met speciale behoeften zoals tempo. Het gaat langzamer. We zorgen dat de mensen kunnen zitten, dat een veilige uh, sfeer gecreëerd wordt. Um, wij kijken dat we ongeveer vier tot vijf kunstwerken bekijken en daarover ideeën uitwisselen. En um, wij maken geen druk... Het is niet uh, de bedoeling dat de mensen na een bezoek bij ons um, meer weten dat, uh, dat we iets leren. Maar het gaat om een goede tijd te hebben, plezier te hebben en um, zich als een belangrijk onderdeel van de maatschappij te voelen. Hoe zie je aan Alzheimer-patiënten of ze plezier hebben of ze ervan genieten? Nou, dat hangt natuurlijk altijd van het stadium af. In, uh, in een het stadium uh, kunnen ze dat natuurlijk gewoon uiten... en uh, zeggen, ja, ik vond het leuk, um, ik wil graag hier nog verder spreken. En je ziet het ook dat uh, het vaak gebeurt dat ze niet, uh, geen zin hebben weer naar huis te gaan. Dat ze graag nog verder willen gaan en uh, verdere um, schilderijen... of andere kunstwerken willen bekijken... Als um, in een medium of een gevorderde stadium... dan zie je het door andere dingen. Door feedback van de verpleegsters, van de mantelzorgers. Uh, maar je ziet het ook aan de ogen. En dat zijn echt de beste momenten. Als je na een rondleiding ziet dat ja, ogen die achter een slijer waren... Uh, nu plotselijk le le le uh, levendig zijn. Is het een moeilijk werk? Is het zwaar werk om zo'n rondleiding te verzorgen? Uh, ja. Uh, het vraagt veel van een rondleider. Het vraagt veel flexibiliteit. Um, je, je moet niet bang zijn uh, om bijvoorbeeld aangeraakt te worden. Um, je moet heel spontaan op nieuwe situaties kunnen inspelen. Um, je moet weten hoe moet je daarmee omgaan als mensen een diepe emotie uh, krijgen. En um, hoe kun je zorgen dat, dat uh, iedereen zich gewaardeerd voelt... maar niet de hele groep leidt. Uh, het vraagt heel veel, maar... Het geeft ook enorm veel terug, want um, mensen met Alzheimer... Uh, ja, het is vaak het geval dat ze niet alleen sociaal wenselijk gedrag tonen... maar heel spontaan reageren. Daar hoor je ook dingen zoals, nou, die uh, schilderij kun je meteen in de prullenbak gooien. Ze zijn eerlijker Alzheimer-patiënten. Eh, ja, <laughs> soms, ja. Soms wel. En uh, dat is heel fijn om te zien. En, en je, ziet, uh, ja, je ziet de kracht van de kunst direct... Dat is fijn. We gaan even naar de medische kant. Een ontzettend interessante toelichting, dit. Goeie Heren Wijnstein, Weinstein, goedenavond. VUMC, en Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis in Amsterdam. U bent via het Stedelijk Museum, begreep ik, hier betrokken bij geraakt. Ja, klopt. Hoe is dit van de medische kant gezien? Wat is het nut ervan om zo'n kunstrondleiding te houden voor Alzheimer-patiënten? Nou, nou ja, er zijn verschillende redenen. Er zijn verschillende redenen. Voor de patiënt in eerste instantie. Je haalt je patiënt uit de isolatie en de mantelzorger met name. Je geeft mensen weer gemeenschappelijke activiteiten. Gemeenschappelijke activiteiten uh, geven de relatie mee inhoud. Maar nog belangrijker is, is in ieder geval aangetoond dat de stemming van de patiënten verbetert. En als de stemming verbetert, kunnen mensen wat het algemeen ook beter gebruik maken van de cognitieve reserve die aanwezig is. En die relatie met de mantelzorger, u zegt ook de relatie met de mantelzorger wordt erdoor verbeterd. Ik denk dat wel, want uh, kijk, als je thuis zit, over het algemeen raken mensen nog geïsoleerd. En uh, met een activiteit in een museum geef je mensen weer de mogelijkheid tot een gesprek. Je beleeft nieuwe dingen, je praat erover en je kan weer teruggaan en nog een keer over praten. Dus dat, uh, dat op zich is al goed. En... Is het nou de kunst die het hem doet, de schilderijen, of, of is het het uitje? De, zou iedere andere activiteit buitenshuis ook helpen? Nou, iedere ieder sociale activiteit helpt, maar ik denk dat kunst nog uh, met name extra effecten heeft... omdat er uh, verschillende aspecten een rol spelen. Je krijgt visuele informatie, auditieve informatie. Dus op verschillende wijzen worden hersenen gepikkeld. Dat vind ik wel een voordeel, dan zeg maar naar een vergelijk met naar een dierentuin gaan. Ja. Dus dat maakt wel degelijk uit wat voor ik, activiteit je met Alzheimer-patiënten onderneemt. Ja, ik denk het wel, maar dat is geen wetenschappelijke uitspraak. Dat is mijn mening. Er is geen onderzoek naar gedaan. Dat verschillende activiteiten. Mm -hmm. Maar sociale activiteiten op zich zijn sowieso al goed. Wat voor adviezen geeft u als medicus het Stedelijk Museum... en via het Stedelijk Ook weer het van Abbe Museum in Eindhoven? Nou ja, het advies was dat wij in ieder geval beginnen met... in mijn, uh, mijn mening naar met met een lichte vorm van de ziekte van Alzheimer... En uh, nou, dat de rondleiding precies zo gaan zoals uh, net beschreven zijn. Rustige omgeving, niet veel afleidbaar. Goed concentreren op de mensen. En duidelijk en simpele taalgebruik. Dus ze doen het zoals u heeft geadviseerd? Ja, maar ze hebben heel veel ervaring. Ze hebben heel goede les gehad voor mensen uh, uit New York... die er jarenlang met succes doen. Bedankt. Meneer Neukenbouwer, uh, zit hier wat in dat het helpt bij lichte gevallen van Alzheimer... maar dat je niet aan moet beginnen bij echt zware gevallen? Um, wij, uh, ik heb in Duitsland feedback gekregen van um, placers die ook met mensen in een gevorderd stadium bij ons zijn geweest. Dat het een heel positief effect had. Dat de mm mensen -hmm. deels 1, twee, drie dagen nog beter gehumeurd zijn. Um, dat moet uh, in elk geval de mantel zorgen kunnen bepalen. Wij zeggen niet... Uh, nou, vanaf uh, de diagnose nog twee jaar... dan mag je komen, daarna niet meer. En ook uh, in het MoMA... Uh, is het het geval dat de mensen... altijd blijven terugkomen. Als ze één keer bij een rondleiding waren... komen ze volgende maand weer, volgende maand weer. En natuurlijk gaat het ook steeds verder... met de ziekte. Dus zijn het nog... dezelfde mensen die zijn... Uh, op een later tijd in een, in een gevorderd stadium daarbij. En dat gaat goed als je als het heel langzaam begint. Um, iedereen in het museum, de rondleiders, uh, maar ook de bewaking bijvoorbeeld... moet eraan wennen dat het een nieuwe situatie is. En uh, daarom willen we dit programma ook heel rustig implementeren. Nou zijn en het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbe Museum... Uh, zijn bekend om hun een beetje moderne en abstracte kunst. Zou je niet beter kunnen beginnen bij het Rijksmuseum? Of de dingen die die patiënten... Misschien makkelijker herkennen van vroeger. Nee, nee. Uh, ik, ik vind, uh, we zijn fantastische musea om uh, Alzheimer patiënten welkom te heten. Um, het gaat niet altijd erom dat je um, een schilderij al 10, 20 keer hebt gezien in je leven. Maar uh, dat je iets nieuws tegenkomt en daarover gedachten uitwisselt. Um, wij hebben nu bij de eerste rondleiding... die we met onze partnerzorginstellingen in Eindhoven hebben gedaan... Um, hebben we gezien dat he hedendaagse kunst... bijvoorbeeld door uh, de Indiaanse kunstenaar Sheila Gauda, fantastisch is om een gesprek te beginnen... want zij werkt met echte bumpers, met menselijk haar... en uh, dat roept emoties en associaties ervoor. Maakt het uit of mensen die nu Alzheimer hebben... vroeger kunstliefhebber zijn geweest? Of mensen al vaak in een museum zijn geweest? Of maakt dat niet veel uit? Wij bevelen de rondleiding voor iedereen aan. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Je merkt het soms. Als mensen in een vroeg stadium uh, een rondleiding volgen... en zij hebben een, ja, een geschiedenis van musea bezoeken... dan uh, hoor je natuurlijk heel bijna professionele commentaren. Het is van een uh, ja, gewone rondleiding eigenlijk niet te onderscheiden. Uh, maar ook mensen die nooit in een museum zijn geweest, kunnen echt profiteren van de bijzondere sfeer van een museum. En vooral daarvan dat dit programma focust op wat ze nog kunnen en niet alleen om de ziekte. Het, het, op de ziekte. Het gaat om de mens en niet om de ziekte daarbij. Ik vind het een uh, fascinerend verhaal. En ik, ik dank u zeer voor uw komst, Daniel Neubauer. En trouwens ook. Henri Beinstein. Graag gedaan. De muziek vanavond, zoals gezegd, is uitgezocht door vier mensen... die een speciale band hebben met Bevrijdingsdagmorgen. Goedenavond, Hadwig Minus. Hallo. Je bent vooral bekend als actrice, bijvoorbeeld in uh, Majesteit en Loft... en hij geloofde me, maar morgen sta je op het Westerparkterrein... in Amsterdam als zangeres. Is dat bijzonder voor je? Um, nou, het is voornamelijk heel bijzonder omdat het uh, een debuutalbum is... en dat is natuurlijk heel spannend en... Heel leuk en ik ben daar heel trots op. En ik vind het een fantastische gelegenheid om uh, te mogen spelen. Hoeveel mensen worden er verwacht op het uh, terrein? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het wordt heel mooi weer. En het is uh, buiten, heerlijk op het gras. Dus het zou best kunnen dat er veel mensen komen. En dat, dat hoop ik natuurlijk. Betekent het iets uh, bijzonders voor je, bevrijdingsdag? Um, nou, het is zo dat mijn oma uh, heeft in het verzet gewerkt, vroeger. Of... Uh... ...heeft heel veel betekend voor... Uh... Mag ik dat even opnieuw zeggen? <laughs> ja, tuurlijk. Ja, sorry. Nou, uh, het betekent zeer, uh, zeker iets voor me. Mijn oma heeft in het verzet uh, gezeten en heeft uh, veel goeds gedaan. En zij heeft me daar heel veel over verteld. En die verhalen uh, zijn me heel erg bijgebleven altijd. Dus uh, ja, in nabije kring... Uh, ja, heb ik het in, in die zin mee te maken. Ja, dus dat maakt het wel extra bijzonder. We hebben ook uh, jou gevraagd muziek voor uh, het oog vanavond uit te kiezen. Wat, wat voor muziek associeer jij met die bevrijdingsdag morgen? Het is een heel mooi... Uh, nou, niet echt een lied, want er wordt niet ingezongen... maar een, uh, een nummer, noem ik het even. Het is van Kroken. En het, is, uh, het heet 5757. En het is ongelooflijk prachtig. En ik vond het heel erg passend, omdat... Uh, de muziek heel erg schrijnend is aan de ene kant... en aan de andere kant heel erg uh, ja, de viering van het leven heel erg geeft. Dus het is en heel uh, ontroerend en opzwepend Dat vind ik wel heel bijzonder dat het herenigd is in één lied. En dan is het natuurlijk Jiddisch. Dus uh, dat, dat maakt het helemaal geschikt. En het is echt een prachtig lied. Krok, het bij mij weten de Jiddische naam voor de stad Krakau in Polen. Wat, wat, wat betekent 5757? Ja, dat heb, ik proberen, of dat heb ik opgezocht, maar dat, dat is uh, niet te vinden wat het betekent. Dus ik denk dat jiddische mensen vast weten wat het betekent. En daar ben ik wel heel benieuwd naar wat het dan zou zijn. We gaan er naar luisteren, naar kroken. Ja. Dankjewel en heel veel succes morgen met dat debuutoptreden. Hadden we Dankjewel. Doei. Doei. is 5 voor 12. En bij ons zijn morgen de bevrijdingsfestivals in het hele land. In Omaha, in de staat Nebraska, in de Verenigde Staten, is er een hele andere attractie. Meer dan 30.000 beleggers zullen aanwezig zijn bij de jaarlijkse meeting met hun idool Warren Buffett. Justin Fox is journalist bij de Harvard Business Review in Boston. Goedenavond. Goedenavond. 30.000 man, worden die daar echt verwacht, Justin? Ja, er zijn er al 35.000, denk ik. En waar komen ze op af? Um, ja, op de wijsheid van Warren Buffett een beetje. Het is ook gewoon zo'n volksfeest geworden. Woodstock van het kapitalisme uh, wordt het genoemd. Sinds wanneer houdt uh, Warren Buffett zulke bijeenkomsten? Um, hij houdt uh, ja, aandeelhoudersvergaderingen sinds de jaren zeventig. Maar het is echt uh, sinds. 95 of zo dat het echt zo'n feest is geworden. Omdat er nu sindsdien veel meer aandeelhouders zijn dan er vroeger waren. En hoe brengen ze die meeting door? Gaat hij gaat als een, goer, een soort goeroe aandeelhouders tips geven? Of mag je met hem op de foto? Um, er is een beetje van alles. Ja, er zijn nu zoveel mensen... dat je niet erg veel interactie met Buffett zelf krijgt, denk ik. Maar er is een grote cocktailparty op vrijdagavond. En dan op zaterdag heb je urenlang gesprek tussen Buffett... ...en zijn vicevoorzitter Charlie Munger en drie journalisten. En dan, ja, dan is er een barbecue daarna. En de volgende dag kun je gaan inkopen bij de meubelmagazijn en de juwelier... ...die Berkshire Hathaway, Buffett's um, bedrijf, uh, in bezit heeft daar in Omaha. Maar hij is wel benaderbaar, Buffett. Ik begrijp dat het een beetje moeilijk is voor 35.000 mensen tegelijk... Maar... Ja, ik bedoel, hij, hij is benaderbaar, maar het is gewoon onmogelijk voor iedereen. En de vragen die gesteld zijn door de journalisten, ik denk dat de helft van de journalisten opgedacht zijn. De rest zijn komen van uh, gewone aandeelhouders. En het is ook zo, Buffett is een soort heel rare figuur in Amerika. Hij is aan de ene kant een van de meest succesvolle kapitalisten aller tijden. Maar is ook een soort, ja, uh, humoristisch, Mark Twain-achtige geweten van het land geworden. En dus, ja, wil iemand horen wat, wat hij van alles denkt. Is het zoiets als uh, popfans die toch de Rolling Stones een keer gezien willen hebben? Ja, dat, dat, dat wel. En, uh, ja, en er zijn ook een heel veel mensen die gewoon elk jaar daarheen gaan. Dus een beetje als Grateful Dead-fans. Um, die, ja, die dat elke keer moeten, moeten meemaken. Ik dank je wel voor deze toelichting op het Woedstok van het Kapitalisme. Mooi dan. Morgen zit hier op een John Jans van Galen. Goeienacht. Dit is radio 1.